In het Drents Museum was een tentoonstelling met Roemeense goud- en zilverschatten. Onder de gestolen stukken is onder meer een gouden helm uit de 5e eeuw voor Christus. De directeur van het museum spreekt van een ongelooflijk zwarte dag. Er is nog niemand opgepakt voor de roof. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het museum blijft het hele weekend dicht. De ringweg A10 rond Amsterdam is korte tijd geblokkeerd door activisten van Extinction Rebellion. Stadszender at 5 zegt dat burgemeester Halsema de politie heeft gevraagd om meteen een eind te maken aan de demonstratie. De activisten begonnen naast het voormalige ING-kantoor op de Zuidas. Een aantal demonstranten liep de snelweg op waarop de politie meteen ingreep. Vanwege de actie van Extinction Rebellion zijn delen van de A10 afgesloten voor het verkeer. De literatuurprijs De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar de Belgische schrijver Bart van Loo. De voorzitter van de Academie, oud-minister Jet Bussemaker, heeft dat bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Taalstaat. Volgens de jury bereikt Van Loo door zijn aanstegelijke manier van schrijven een zeer breed publiek. Van zijn boek De Burgondiërs zijn meer dan 400.000 exemplaren verkocht. Tijdens de Madison Keys heeft de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse versloeg in de finale de nummer 1 van de wereld... Arina Sabalenka uit Belarus in drie sets. Dus de eerste Grand Slam zegen voor Keys. Het weer vanuit het westen geleidelijk droog... maar vooral in Limburg blijft het nog lang nat. Met weinig wind is het een graad of 8. Vanavond en vannacht droog met de opklaringen. Plaatselijk kans op nachtvorst. Morgen geregeld zon bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt voor maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijde draad. En je succes wilt boeken, luister daarna maar raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed.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 Soldaat. Tot zo scham had je dan uit voor nacht verliefd op landje. Het is een blond, het is een pracht en zijn kleurt en zijn lacht. Maar die eentje heeft het tot een kustracht. Blondel heeft een hart met preekraad. Blijf maar. Die vesting overwindt niet één soldaat. Prikkeldraad De sergeant vroeg haar hand. En de luid mooi uit En de kapitein stuurt haar vergeet me nietjes. De majoor, die is voor maar al door, maar ze mis. Deze blijft een de stelling die onneembaar is. Frik al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 Ja, een cd een plaatje doet het altijd, alleen hij kraakt af en toe. En een cd klinkt of heel helder of, uh, of hij doet het helemaal niet. Maar hij, hij doet het weer. U hoort hem nu, Max van Praag. Met, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Ik hoor nu meer en meer, precies als het weer. Een sinaasappelen verder en die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen zoeken ze zelf maar uit. Kleine, grote, kepsen elke maand is zin, het zappel als in, zo roept de man op oh, daar zijn de appeltjes van Oranje weer Zien de zappelen, sla hier. in Geld aan vrouw, die staat er niet voor En van je hele hole houdt er moet maar in En van je hele hole houdt er moet maar in En van je hele hole houdt er moet maar in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 Kleine grote kepsen elke maat, Beter er eens in het sap als je kind, zo roept de mandelsraak. Daar zijn de appeltjes van Oranjebeer, slaan kistje in. Geld aan mevrouw, die slaat er niet voor lauw, en van je hele hole houten hem maar in. En van je hele hole houten hem maar in. En van je hele hole houten hem maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pietijn en van je hele honden er de moed maar in. Zo fijn als de handeltjes van Pietijn En van je hele hola houd de moed maar in. En van je hele van je hola Allemaal handeltjes van oranje Houd er de moed maar hole, Kleine blonde Marianne, wanneer Wanneer gaan wij aan de wandel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 Is mijn hart op iets van slag gegaan? Kleine blonde Mariando, toe ga met mij aan de wandel dan zullen wij het verdere leven. Morgen tegen negen uur raakt mijn hart vol van vuur. Dan kom jij aan mijn kantoor voorbij, en je lucht je maar. Kleine blonde vrouw, hoe ik van je hou, zegt dit lied aan jou. Kleine blonde Marianne. wanneer gaat bij eens aan de wanden? Toe ga met mij nu aan de bando, dan zullen wij het verder leven samen gaan, Dan zullen wij het verder leven samen. Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit peu maar dat was even zwaar. Maar zij peek op haar nageltjes, dat vond haar mooie stap. En telkens als ze weer begon, riep mama, blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten, wat Vies Louise.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 Maar zij heeft trots die mosterdkeuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd smult nog niet zo pijn. Als er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn. Blowie, ze zit niet op je nagel te bijten. Wat, wat vies, Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat vies, Louise. Oh met dat bijten. Lieve Bob, Louise, ze zit niet op je nagels te beiden. Wacht, Louise, Louise. Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. Daarna gelt je senator, Je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast, steeds mijn mond bezet. Je zit dus niet op je nagels te bijten, wacht, wat vies, Louise, je zult met dat bijten je vingers verslijten, wacht, wat vies, Louise, Oh met dat bijten op, anders heb je een strop, je kleine vingertjes zitten op die loggies, lieve pop, Louise zit dus niet op je nagels te bijten, wacht, wat vies, Louise,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 Roepnaam Johnny, geboren in Rotterdam, 19 april 1917. Overleden in Wereld op 23 juli 2011. Was een Nederlandse zanger, producer en componist en tekstschrijver. En zijn plaat, och, was ik maar bij moeder thuisgebleven. Er staat nog steeds met 450.000 exemplaren te boek als de best verkochte Nederlandstalige zin aller tijden. Ja, zo staat dat he, op Wikipedia. Ja, ik weet niet of dat inmiddels al geëvenaard is, volgens mij wel, maar...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 lacht mij dan toe van verre Zou zij soms mijn wens verstaan Zou zij weten wat mij scheelt. Eenzaamheid die maakt me ziek, zoek naar romantiek Zat bij het licht der sterren Kijk de maandag uit, dicht lachend aan is something that's for the star.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 zant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 Schilderij, ben jij?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 Weet je nog, onder moeders paraplu... Onder moeders paraplu... Onder paraplu... Onder paraplu... Ja, dat was Gertie, weet je nog wel, die avond in de regen... Daarvoor daar nog een plaatje van Johnny Hoes... met veel mooier dan het mooiste schilderij...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 Je hoort hem nu, Loubal, niet met zoek de zon op. ja hey, zoek. Uh, so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 Datzelfde deuntje weer. Waar is de slinger van de koffer van? We zal die mensen, We zal niet zijn? Zonder die slinger geeft dat ding geen toon. Waar is de slinger van de koffergrammer van? <lacht> zoeken, zoeken maar in de twijfelaar, Onder het ledikant, in de prullenmand. In de overjas, op de linnenkas. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh.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 Op de mijn Zal zijn. Zal zijn. Zonder ik ben afgeknapt voor, we die We zullen die smidder even. En geen toon, toon, smidder, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, toon, niet uit, De toon, toon, toon, de er die toon, die toon, toon, toon, toon, toon, toon, die toon, toon, toon, toon, toon, Zet ze zachtjes haar lieveling op. En Bing, Bing, die zingt dan voor haar. Waar? Waar? Weet. Dan komt er plaat diverse open pieten, wat neefjes en wat niggies, met grammen voortgezichtjes, diverse nellen met bellen in de lek. Dan draai ik, dan draai ik, dan draai, ik, dan draai, ik, dan draai, ik, dan draait Chico is haar naam, voor zondag een bordje gehuurd. Want je lucht als vanzelf, je vuil met slechts water en riet in de buurt.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 Als ik ga varen met Katootje, zondag ga in een bootje, horen de golfjes die ons denen, lieve Katootje wordt de mijne, en let maar op, ze zegt niet nee, dus dan neem ik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 die dan zei nog wie ver je wordt de meiden en net maar Maar op ze zegt niet nee, dus dan neem ik cadeautje mee. Volgende keer in het vuur het snootje, over de vrome levenzee. Over de Ja, dat was Eddie Christiani met Als ik ga varen met uh, katootje daarvoor. Nou, ...opname van Wim Sonneveld met de slinger van de uh, koffergrammofoon... ...DFM Zandvoort. De volgende is een daam geboren als Helena Hubertina Johanna Koer. U kent haar waarschijnlijk beter onder de naam Lennie Koer. Geboren in Eindhoven op 22 februari 1950... ...is een Nederlandse zinger songwriter In 1969 was ze een van de vier winnaars van het Eurovisie Songfestival... ...met dat bekende lied de Troubadour. En ik heb er een andere voor u.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 The Lash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 In de la. het zou wel voor jou zijn. Ik dacht nog even: het is pas februari. Maar hetzelfde is gebeurd bij Oma Harri. Mm, de lage lijst. Erin.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 omdat ze Maastricht moesten spelen. Toen namen ze gauw nog een stevige slok. Voor het smeren der dorstige kelen. Maar eventjes verder was nog een café. En wie zegt er nou bij... Je? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.